Jennifer Ockedoen met het NOS-journaal. India en Pakistan zijn akkoord gegaan met een staakt het vuren dat direct ingaat. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de twee landen de hele nacht onderhandeld. De afgelopen week hebben India en Pakistan elkaar over en weer aangevallen met raketten en drones. Daarbij vielen aan beide kanten meerdere doden. Ook afgelopen nacht waren er aanvallen van zowel India als Pakistan. De spanningen liepen flink op nadat toeristen uit India omkwamen bij een aanslag in de omstreden regio Kashmir, waar beide landen aanspraak op maken. De kermis in het dorp Hoogland vlakbij Amersfoort is weer open na de massale vechtpartij van gisteravond. De politie moest toen een aantal charges uitvoeren en de kermis besloot daarop zelf om de rest van de avond dicht te gaan. Volgens de politie raakte bij de vechtpartij een agent gewond, vijf mannen zijn opgepakt. Na een beetje vertraging de, ging de kermis in Hoogland vanmiddag weer open. Het binnenblijfadvies dat zeker 150.000 Spanjaarden in Catalonië kregen is weer ingetrokken. Het advies werd gegeven vanwege een grote gloorwolk die boven de regio hangt. Die ontstond gisteren bij een brand van een fabrikant van spullen om zwembaden mee schoon te maken. De Spaanse brandweer heeft moeite om het vuur te blussen. De gloor is in gasvorm giftig. Alleen Spanjaarden met een zwakke gezondheid wordt nog aangeraden om niet naar buiten te gaan. De voormalige Sacramentskerk in Tilburg heeft na jaren weer een torenspits. De vorige werd in 1992 verwijderd omdat die in slechte staat verkeerde en zou kunnen instorten of omwaaien. Door een actie van omwonenden is er nu een nieuwe spits... Het 28.000 kilo zware gevaarte is met een hijskraan op zijn plek gezet. Het weer, veel zon met alleen in het noorden en oosten wat wolken. Het is zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan ook iets warmer dan vandaag. Maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik Ik heb het. Ik heb Es eterno el resto de tu vida porque yo no tengo planes no en te el Pardon, ik ben een beetje te laat. Ik ben een beetje te laat. Ik ben een beetje te laat. Ik ben een beetje te laat. no se een beetje te laat. Ik ben een beetje te te enamora. Yeah. ¿Cómo te explico? Me tienes hecho cuadrito, te laat. Ik yeah, ese beetje Toetan pa' nunca soltarte, pa' quererte y pa' hacerte lo bien rico Ja, pa' mi, repito Dime qué haces este viernes y el resto de tu vida Porque yo no tengo planes, ¿nos vemos o okay? qué? ¿Nos casamos okay? o qué? ¿Nos comemos y que el tiempo decida? Hey, dime qué haces este viernes y el resto de tu vida ah que yo no tengo planes nos vemos okay? Okay. nos casamos okay? Okay. O nos comemos y que el tiempo decida. Mm -hmm. Leuk hè, deze uh, nieuwe single van uh, Becky G... Kedjasa's voor je zo uh, aan het begin van de derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Lekker zomers erop. Uh, Lekker zomers hè, Dan krijg je gewoon zin in de zomer. En zin in ZFM, toch? Nou, zeg zegt dat. Ja, zeker weten. Nou, derde uur uh, is altijd uh, volle bak... en dat zal uh, vandaag uh, niet zeker. anders zijn neem ik nee, aan. Nee, helemaal niet zelfs. Uh, want we gaan zometeen uh, naar het volgende nummer... gaan we alweer bellen met Jaap Koper. Want dan is het als het goed is... Uh, uh, uh, de, tweede de tweede helft, helft begonnen, we. inderdaad. En dan uh, daarna hebben we Randall Lawson. Moeten en we even naar Duitsland gelopen? Nou ja, ik zag wat voorbij komen. Volgens mij is hij op de Hockenheimring. Ah, nou dus, dat uh, zou leuk zijn. Zal hij aan de braadworst zitten, denk ik? Waarschijnlijk <laughs> wel. Een grote halve liter pot bier daar Ja, erbij. lekker. En dan lekker. hebben we uh, het beest van de week... Ja. En dan uiteraard het einde van uh, de tweede helft. Nou ja, ja en misschien is uh, hij er ook wel weer. En misschien ergens, uh, is Fred er ook inderdaad. Je, je weet het maar nooit. Dus, uh, oh, druk, druk, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Lekker blijven luisteren. We gaan het allemaal doen uh, in het de derde uur van uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag, elke zaterdagmiddag. Uiteraard te beluisteren bij je eigen lokale radio op plus In de Eter, op televisie en uh, alle kanalen. Je kan het gewoon eigenlijk niet missen. de uh, jaren tachtig, zo op de Sandfoodse Radio. René en hoorde je met Albi Kloet. Ja, we gaan uh, naar Duitsland. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Ja, echt waar, want uh, daar uh, zit uh, onze Pit Reporter uh, Rendel. Goedemiddag, ja. uh, Rendel. Dat is land van dieren braadwos. Ah ja, <laughs> dat is Ik zei het al, hè? Ja, ja. ja braadwos stond uh, ja, halve liters, hè, waarschijnlijk. Half liter. Ja, nou, het is wel heel simpel. Als je hier in Hockenheim een de wil, staan, sta je drie uur in de rij. Dus oh, uh, Het is oh. een beetje druk hier. Het is een beetje gek, huis. Jeetje, wat, uh, wat is daar gaande vandaag uh, op Hockenheim? Uh, op domelijk uh, de ADAC Hockenheim Historic. Dat is een historisch evenement. Uh, en daar rijden heel veel verschillende klassen, niet klassen. ik ben hier alleen maar om uh, mijn vriendje Patrick Anders te helpen. Die rijdt hier met zijn Formule 3. En om een hele hoop uh, oude bekende, lekker gezellig eventjes uh, een uh, kletsje mee te maken. Dus uh, ja, uh, prachtig, prachtig, prachtig, uh, mooi evenement. En jongens, het is hier ontzettend druk, echt wel. Zo, so, en mooi hè, dat ze dan uh, allemaal op die uh, autosport uh, afkomen, want het is ook een... Uh... Jim Clark uh, weekend, hè, geloof ik? Het is, uh, het is de Jim Clark Revival natuurlijk, hè? Het is, uh, Dat is al, ja, geloof ik. Het is nu de twintigste aflevering over hun. Uh, dat ze puur uh, met, uh, ja, ten nagedachtenis van Jim Clark... die natuurlijk hier in de Formule 2 verongelukte. Uh, en dat was natuurlijk een van de jongens ja, in die tijd in de jaren 60... een van de beste coureurs die we, denk ik, gehad hebben. Die mag je best wel in het rijtje Schumacher, uh, Senna, Prost uh, verstappen zetten. Hij heeft, uh, ja, op, ja, ik over, las dat hij 25 overwinningen heeft gehad... en dat hij ja. twee keer weer kampioen is geworden. Ja, gewoon een ontzettend, ontzettend grote kleur. En een, die verongelukte in een wedstrijd met Formule 2. Want die jongens reden natuurlijk gewoon in die tijd alles. Toen waren Formule 2. En hij uh, was eigenlijk gewoon gezegd tegen Lotus, hij had tegen hem gezegd, joh, uh, ga je even naar, bij, naar elkaar toe, heb ik die Formule 2 wedstrijd ook even winnen. Het gaat nergens om. Maar gaan lekker rijden. En daar verongelukte die uh, gewoon uh, dodelijk uh, op een heel lang rechtstuk. Niemand weet wat, die, uh, wat er gebeurd is, maar uiteindelijk eindigde hij in de bomen. En uh, daar ging ze zijn een heel groot kampioen en een hele aardige man. En een heel rustige man, helaas door ongeluk. En uh, ja, de motorsport in die tijd was echt, ja, echt gevaarlijk, zullen we maar zeggen. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Nou, dus zijn we ja. wel blij dat het tegenwoordig wel anders is. Ja, er gebeurt gelukkig wat minder. Hè? Maar het, jongens, of het nou motorsport is of autosport... het blijft gewoon heel gevaarlijk. Hè? We hebben het net in Engeland gezien... Eh, gewoon eh, van de week... met twee motorrijders die verongelukten... tijdens uh, ook een, gewoon een leuke clubwedstrijd in Engeland. Een meisje van 13 wat in een autocross uh, verongelukte. Uh, ja, zolang je iets met vier wielen of twee wielen doet... en je gaat heel snel... Uh, dan komt er natuurlijk gevaar zitten om door te kijken. Altijd. Uh, alleen de hedendaagse Formule 1... Is natuurlijk nou zo veilig geworden Dat je wel eens denkt van, Ja joh, zet een jongen euh, bovenop de ijverdor Laten we naar beneden stuiten En stap nog uit, weet je dus, euh... Ja echt hè ja, echt wel gewoon. Dus. Maar dan nog, het kan altijd gebeuren. Het kan altijd gebeuren. Dus ik zeg altijd tegen de mensen, jongens. Eh, zeker hier. En hier zijn het allemaal hobbyisten die aan het rijden zijn. Eh, eh, let een beetje op elkaar. en eh, Kijk een beetje naar elkaar. En eh, kijk vooral een beetje op jezelf. Want je moet ook weer naar huis op zondagmiddag. Ja, dus, die, uh, ja die circuits vind ik. Uh, ja, die direct langs de muur gaan of zo. Uh. Weet je wel, als we de vorige keer hadden. Ja, de, de, ja. ja, dat zijn, dat zijn racers, uh, ja, daar kan toch wel heel wat gebeuren volgens mij nog. Ja, maar de snelheden liggen natuurlijk ook hoog. En, uh, maar het is wel zo, het is vaak gelijk een klap en, uh, en dan schuiven ze door. Of is. er uh, uh, kan natuurlijk altijd nog wel eens gebeuren. Maar op een of andere manier, ik, ik rij over drie weken in Fiborg een stratenwedstrijd. Ik vind het geweldig om uh, gewoon met een millimeter langs die muur te rijden. En je weet wel dat als je er daarin gaat, dan is die schade groot, dan heb je rommel. Maar het is gewoon de kick die dat geeft, dat dus kan je met uh, helemaal niks begrijpen. Echt niks beschrijven. Ja, word je op een, <laughs> een of andere manier door die bocht uh, daarheen gezogen? Of uh, hoe werkt dat? Nee, nou, je gaat iedere keer iets meer limiet uh, zoeken. Dus je, de, de eerste ronde zit je nog een halve meter vandaan. En dan de volgende ronde, wordt, het, uh, wordt die halve meter die wordt uh, 30 centimeter. Dan wordt het 20 centimeter, 10 centimeter. En op een gegeven moment is het een centimeter. En dan denk je, nou, dit was wel even close genoeg. En dan wil je het nog steeds closer. Totdat uiteindelijk, zeg maar, het ver van jouw spats, uh, schermen op dat uh, muurtje staat. En dan heb je het goed gedaan. Ja. Ja, zeker. Nou ja, die ja, Formule 1-coureurs, dat zag je bij de vorige keer ook. Die vroegen gewoon van heb ik hem nou wel geraakt, heb ik hem nou niet geraakt, weet je wel. Ja. Dat je ja. zo'n effect uh, krijgt. dat ja, ze voelen toch natuurlijk. Het is toch tak en uh, klaar. En uh, ze voelen toch uh, wat er aan de hand is uh, met het hele verhaal. Uh, ja, eh, eh, eh, eh, als je toch even een muurtje raakt. Je hebt het al eens gezien met die familie. Die ophangen stelt helemaal niks meer voor. Het is dus op papier, maar Ja, dan wil je toch even naar laten kijken, zeg maar. <laughs> ja, zeker weten. <laughs> nou, jij, euh, jij zit vandaag op een uh, mooi plekje, Ook mooi weer daar in Duitsland. Het is uh, korte broeken weer, t-shirt er weer, uh, iets van uh, 21 graden zeggen, maar. maar het voelt als uh, 30, want het zonnetje staat hier serieus te branden. Okay, ik, uh, heb, uh, ik heb op mijn eigen pagina uh, heb ik wat foto's geposteld, nou, de tribune zit er helemaal vol hier. En die mensen zitten echt te bakken hoor, kan ik je vertellen. Ja, dus, uh, en uh, af en toe, en toe ook uh, live, hè, geloof ik, op uh, Facebook. Ja, mijn hebben we hebben ook een uh, livestream, dus het gaat ook gewoon door. Is het heel verhaal. Uh, dus ja, er is een prachtig evenement en het wordt uh, heel groot aangepakt. Ik moet wel zeggen dat de show naar richting het publiek qua auto's, vind ik een beetje minder. Dat zou nog wat beter kunnen. Uh, er zijn toch wel een paar klassen, weet je, als je een, uh, een 40 minuten wedstrijd hebt met maar negen auto's aan de stad. Uh, uh, daar ga je het publiek niet mee van maken. En dat hebben ze ook, dat vind ik een beetje jammer. Boar, daar kunnen we best wel wat uh, andere uh, klassen uh, uh, uh, mooie velden neerzetten. Oké. Okay. Ja, nou, andere vraag. Ben jij uh, Frans Herman uh, nog uh, tegengekomen, misschien? Ja, ja, die schijnt er iets verder op, hè. Die heeft 200 kilometer terug, schijnt die uh, stiekem rondjes gedraaid te hebben. Ja, Frans, Herman ja. Ja. ja, Frans, Herman Ik vind het wel een mooie naam nou, eigenlijk maar, Het is het maar, ook. Ja. En die dus rijdt voor, voor Verstappenraising, Verstappen veel... hè, geloof ik. Uh. Ja, het was allemaal Verstappen.com, wat erop op voor stappenracing. Uh, in een Ferrari. Met heel veel Red Bull reclame. <laughs> ja. Dus, uh, dus uh, en, en hij schijnt ook wel best wel goed gedaan te hebben. Want daar staat maar een paar seconden van, uh, zeg maar, uh, de snelle jongens uit die klasse die al uh, heel veel hebben daar hebben. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat uh, meneer Frans Herman heel veel op de simulator gezeten heeft. Ja, uh, we, ik we hebben het en, af de denk, Nürburgring, want daar, uh, ja, daar vindt dan een, uh, een uh, raceplaats waar Max uh, zeker aan mee wil gaan doen, hè? Volgend ja, jaar. Ja, de, de 24 uur van de Nürburgring. Dat is uh, uh, eigenlijk bijna, zeg ik wel, maar dan met wat meer gewone toerwagens. Uh, is dat bijna uh, net zo groot als de 24 uur van normaal. En uh, zeker met het publiek. Uh, ja, ik denk dat dat een wedstrijd is die ook heel graag op zijn Palma's wil hebben. En dat vind ik wel mooi, hè? want andere Formule 1-cursus zie je bijna niet naar andere Autosport kijken. Max kijkt wel degelijk naar andere Autosport. En dat moet ook gewoon kunnen. Vroeger was het ook niet anders. Hè? Formule 1-cursus reden op Le Mans. Die reden op Indianapolis, En die reden gewoon in tourwagens uh, in de jaren 70, in jaren 80 mee. En ik heb dan zelf zoiets waarom op de waarom zou ik die huidige cursus ook niet gewoon doet. Nee, dus zie je uh, ook echt uh, dat het een uh, liefhebber is uh, van de autosport in het al uh, algemeen. Ja, en dat hij waarschijnlijk ook met alles wat de stuur heeft heel erg hard kan gaan. Dat bewijst hij dan maar gelijk ook weer. Dus ja, daar kan ik het mannetje wel uh, best wel een beetje dat ik denk van nou, je bent echt uh, goed bezig. We hebben het vroeger met Kimmy gehad, hè? die ging remmen rijden. Voor, uh, ja. ja. Ja, nou, zijn vader doet het al. Jos heeft gezegd dat zijn vader gek is. Dus ik denk niet dat Jos. Of, of Max heeft gezegd dat uh, Jos daar gek is. Dus ik zie niet Max in de rembio auto stappen. Maar uh, ja, uh, vroeger was dat eigenlijk heel gewoon. En ik vind het jammer dat het niet meer gebeurt. Nee, daar heb je allemaal gelijk in. Nee, een uh, ander punt. Uh, afgelopen week, hè? Ik, uh, ik woon uh, vlakbij het uh, circuit, zoals je waarschijnlijk ja. uh, weet. En ik heb toch heel veel Formule 1-geluid gehoord afgelopen week hoor. Ja, ze zijn aan het testen geweest, hè? McLaren en Alpine met uh, twee jaar oude auto's. Nou, die zijn bijna gelijk als nu hoor, moet ik zeggen. <laughs> die zijn er ook wel verschil in. Uh, en die zijn uh, heel erg uh, daar, daar, wat uh, testen, wat uh, careers aan het testen uh, voor de toekomst. Uh, McLaren, die had, god hoe wie heet die, ik ben even zijn naam kwijt, dat erin. Maar ja, uh, Colapinto, uh, die zat natuurlijk gewoon uh, bij Alpine aan het testen. En uh, ja, hij is inmiddels ook al bekend gemaakt geloof ik, dat hij uh, de volgende vijf races gaat rijden. Ja, zeker. Dus uh, voor ja, hem kwam het echt mooi uit dat hij uh, hier uh, op Sanford kon oefenen. Nou, ik denk dat dat gewoon de voorbedachte raden was. Maar, <laughs> maar, maar, nou, ze hadden die testdata zo heel lang staan hoor. Dus, uh... ja, ja, ja, ja, maar dat, eh, ik denk dat dat toch wel... Uh, Klaaf Elbriator, jongens, die zit daar, nu aan de, uh, zit daar natuurlijk nu op Tomic... Uh, zit hier uh, de baas te spelen. Dat is een heel raar mannetje en die gaat gewoon dingetjes uittesten. En er werd nu ook weer gesuggereerd dat Colin uh, Pinto maar vijf krijgt... en daarna Mick Schumacher erin gaat. Oh, dus, ja, als dat ook zo is, dan is hij gewoon aan het uittesten. vervolgens ja, welke rijden hij in, in de Alpine wil hebben. Ja. Dus. Uh, nou, dat gaat, uh, dat gaat niet meer onze check worden, dat is waar. Uh, maar. Uh, ja, Pinto, die moet duur in vijf uh, wedstrijden gaan bewijzen. dat hij. dat. Uh, de, ja, plaatsje bij Alpine verdient. Zo moet je het in principe een beetje zien. Zeker, ja. het was wel gaaf voor Lennon Norris en uh, Piastri waren ook allebei aanwezig. Dus. Uh... Oh, daar hebben de fans het goed gehad. Ja, ja zeker. Ja, die hebben ook heel veel rondjes uh, gereden. Ja, en die hebben met name geoefend op uh, de pitstops. Dat ja, viel dat, mij op. Ja, nou, toch gaat die bij mijn toch niet echt heel erg slecht volgens nee, mij. Nee, dat dacht maar, ik ja, ook. Het ging waard denk ik. Dus ze moeten gewoon doorgaan. Ja, willen ze onder de twee seconden komen of zo? Uh, ja, maar dat mag toch weer volgens mij. Nou niet ja, als dat weet, ja, als je. Ja, dan, nou, daar zijn dus uh, de, de meningen over uh, verschillend. ja... <laughs> Want, uh, ja. ja uh, Red Bull heeft al een keer uh, de snelste pitstop gehad, uh, met die regel, onder de twee seconden. Dus, uh... ja, ja, maar volgens mij hadden ja, dus ze daar een straf op staan, en uh, tijdstraffen en dat soort dingen, maar ze wilden dat niet meer dat het zo snel ging, want het werd gevaarlijk. Ja, ik weet niet wat er gevaarlijker is, het kan volgens mij ook in een seconde, als een belangrijke oefenen. Ja, toch? Ja, zeker. <laughs> ja, ja, ik vind dus, het wel uh... mooi hoor, zo'n snelle stop. Uh... Ja, ja, de ene, ene kant vind ik het wel mooi, de andere kant vind ik het nog steeds jammer dat we toch niet gewoon teruggaan naar helemaal geen stops. En dan ...krijg je heel andere tactische wedstrijden. Daar ben ik altijd nog een heel grote voorstander van. Uh, maar uh, ja, het is... Uh, uh, uh, ik vind het altijd knap hoe ze het doen. Want uh, jongens, probeer zelfs eens een bandje eraf te halen... ...dat ben je nog tien seconden bezig, is dat maar zeggen. Ja, en, uh, ja maar je, jij zegt het, geen stops. Volgens mij wil de organisatie juist naar uh, meer stops... Ja, ze willen meer stoppen, stoppen om uh, tactisch mooier te maken. Uh, ik zeg nog steeds, als ze op Harder-Werk weggaan en ze gaan een hele wedstrijd rijden, dan kijk je het eind van de wedstrijd. En dat was in de jaren 70, en jaren 80, was het ook zo, dan kreeg je een hele vreemde wedstrijd. de dus jongens die hadden de hebben bespaard, die kwamen opeens heel erg naar voren opzetten En dat zou je dus nu ook hebben. Dus je krijgt een heel andere... Aan de ene kant ga je misschien dan wel een wedstrijd krijgen dat iedereen heel langzaam gaat rijden om die banden te sparen. Nou, daar zit we ook nergens naar te kijken, toch? Nee, dat is waar. Of, uh, dat moet je ook weer helemaal niet willen uh, ja, ze we willen gewoon uh, uh, meer show, en ja, een pitstop is wel show hè, hoe uh, het hele gebeuren. En je kan ook zien, je kan er toch gepiepeld worden hè, de laatste wedstrijd, in, uh, in, was het in principe natuurlijk gewoon toch een pitstop, even gewoon, even wat minder gaan, de eerst gaan, en dan, uh, ja, dan verliezen we weer een paar plaatjes, dus uh, het is altijd uh, het is een beetje een tactische strijd, maar die wordt wel gevoerd, en dat vind ik wel ja, een beetje jammer, niet door de coureur, maar aan de mensen die aan de pitwall zitten. Ja, en en dit, ja, nou ja, die spelen een hele belangrijke rol. Dus, die spelen een heel belangrijke rol. En ik vind het nog steeds, maar ook echt nog steeds, dat uiteindelijk uh, de, de, de, ja, de careur het moet doen. En niet weer die jongens die aan de zijkant zitten. Die, die houden stuur niet vast, zullen we maar zeggen. Nee, maar toch is het een beetje een teamsport, hè. Dus, uh... Ja, het is een teamsport geworden, absoluut. Ja, absoluut. Dus, uh... Maar, maar wel, ja, bij Alpine is er wel heel veel aan de hand. Hè? De technische directeur of de, de, de leider ook weg. Uh, zijn broer was gearresteerd of zijn broer was ergens voor uh, gepakt. En die is natuurlijk ook vertrokken. En dus uh, Flavie heeft nu helemaal het heft in handen, zullen we maar zeggen. Oké, okay, wordt het weer uh, een uh, Renault of zo, uh, <laughs> zeg maar. Ja, dan krijgen we, we Crashgate weer hè, in de toekomst. Ja, ja dan krijgen we dat weer. <laughs> krijg je dat weer. Dan hebben we hebben de Crashkate weer. Als dus mensen die dat niet kennen, dan uh, gaat het Dan krijgen we het mooie... Uh, gewoon Piquet Junior verhaal En Alonso natuurlijk. En Flavio zei, dus, ja, je moet hem expres in de muur zetten. Zodat uiteindelijk Alonso kon winnen. Uh, ja, dan ga je dat soort dingen weer krijgen. Uh, ja, Flavio, jongens, het is een... het zou zo'n heel stout mannetje. Zullen we het allemaal ja, ja, je kan alles van hem vochten. Dus, uh, we van. Maar het wordt ook een wat ouder mannetje. Hè. We zagen hem vorige keer... Uh, Zeg maar bij de auto's vlak voor de start rondlopen, het wordt ook wel een ja. wat ouder mannetje inmiddels. Ja, het is natuurlijk ook wel een wat ouder mannetje, want hij is hier 10, 15 jaar uit de 1 geweest. Huh? Hij is natuurlijk ook wel inmiddels een wat ouder mannetje. Uh, uh, zo moet je het wel natuurlijk wel zien. Uh, maar uh, ik denk dat hij zijn streken echt nog niet verloren is hoor. Dat zie je in principe nu ook al. Uh, dit nu van die hele rijders komen zelf, ik weet absoluut zeker dat het voor hem komt. En, uh, dus ik denk dat hij het touwtje zo serieus in handen heeft uh, bij, uh, bij Alpine. En uh, je, je, je kon het ook zien toen hij bij Alpine kwam. de dus toespraak naar al de mensen die er werken was gewoon duidelijk: hé, hey, we doen het samen, maar we moeten alle, allemaal samen keihard werken om het team ervoor te krijgen. Dus dat, dat eist hij dan ook wel van het personeel wat er zit. Zeker daar we weten. Daar 100% voor. Dus het is uh, geen makkelijke man, denk ik. Maar ja, dat zijn wel de succesvolle teamleiders uiteindelijk. Want hij heeft natuurlijk wel wereldkampioenschappen gedaan, hè. Dus het is geen kleine jongen. Absoluut niet. Nee, nee jij bent uh, nu op, uh, op Hockenheim in uh, Duitsland. Ja. Wat is daar op dit moment uh, gaande Rendel? Volgens mij, moet ik even kijken, volgens mij rijden nu de sportprototypes. Nou, dat is die uh, Cup met uh, maar uh, inmiddels 6 7 auto's, want die is ook een beetje uitgepikt. Dus uh, die, die, die doet het niet meer. Dus ja, als ik een beetje aan de motoren in de achtergrond hoor, zijn die nu aan het rijden. Uh, hele kleine klasse, jammer. ontzettend mooie, uh, normaalachtige prototype auto's. Maar ja, heel weinig uh, auto's in de stad. Dus uh, uh, die Cup-coördinator uh, cup of die, uh, die Cup-organisator heeft nog wat te doen in de toekomst. Ja, ben je een, ben je een dag daar of uh, zie je het hele weekend uh, daar nee, uh, rennen? Ik, uh, ik ben hier wel vanaf donderdag en ik ga vanavond een uur uh, 8-9 ga ik uh, richting huis rijden, richting Amsterdam. Ah, okay. en, uh, en dan uh, morgen moet Patrick moet nog één uh, wedstrijd rijden met de Formule 3. Maar de auto is klaar. We hebben alles, uh, we hem helemaal staan voor de wedstrijd. Hij moet om 6 uur rijden. Patrick, 6 uur. Zes uur moet met weer rijden en dan uh, gaat de auto weer klaarmaken voor uh, morgen. En dan mag hij morgen nog een keertje gummen. En dan is je mannetje ook weer de hele week helemaal happy. Dan loopt hij de hele week de dans in je op de zaak. Mooi, dus dan, ja, hè? weer een mooie evenement uh, daar. En, ja, uh, uh, en we uh, ja, nee, uh, gaan uh, volgende week weer uh, racen natuurlijk voor uh, de Formule 1. Ja, mooi circuit hè? waar we heen gaan. Heel mooi circuit. Dus uh, nee, dat wordt. Uh, dat wordt uh, ja. Jongens, de Formule 1 zit dichter bij elkaar. Ik hoop op een hele mooie wedstrijd daar. Absoluut. Zeker weten. Nou, we gaan elkaar volgende week weer spreken, Renold. Absoluut, daar hebben we al trainingen gehad. Dan kunnen we gaan kijken wie, uh, hoe Cola Pinto hoe het doet, hè? Zeker, we en dan kunnen we kijken wie, ja. wie de baas is. Ja, absoluut. Gaat goed komen. Oké, okay. <laughs> uh, dankjewel, Renold. En we gaan naar dankjewel. de Bosstoel, uh, toevallig ook. Hier is uh, Deanne Ross. Veel hey. plezier daar, hè? How Okay, oi. Als we het over de racerij hebben, dan was het vroeger altijd wel duidelijk hè, wie de baas was: Jos de Bos. Hadden ze het over Jos Stappen en die had dan de bijnaam De Bos. En uh, Jordi je de, de, de Jenneros naar de pitreport Report met uh, Rendel vanuit uh, Duitsland dit keer. We gaan naar uh, Zandvoort, naar Duintjesveld. Want daar zitten twee heren langs uh, de lijn. We hebben het over Jaap en Hans bij de wedstrijd tegen de Rijgenboys. Hoe is het daar, uh, heren? Nou, laat ik het eerst beginnen over Joost de Bos. Maar, maar weet je dat Hans uh, Botman ooit bij die befaamde uh, bron aanwezig is uh, geweest in uh, Hockenheim in 1994? Die, die zat uh, samen met Ko Dijkman aan de andere kant van uh, het rechte stuk en die zagen... Uh, nou, op, op, oh, ik hoor nu Pim Stoel. Die zei altijd dat, dat het Ko Dijkman was, maar goed, het is dus Pim Stoel. En ze zaten met z'n tweeën daar te kijken, toen kwam uh, Verstappen binnenrijden, en uh, ja, het ging dus niet goed. Uh, die, want, die auto die gingen in de hands. Maar dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, nu een ander verhaal, en dat is het verhaal van deze wedstrijd. Uh, afhankelijk uh, liep SV Zandvoort uit met een, uh, met een doelpunt van 3-1. Maar ja hoor, binnen twee minuten was er uh, alweer een tegentreffer uh, gemaakt. Dus de marge is weer één doelpunt verschil in Zandvoorts voordeel. Uh, waarbij uh, SV Zandvoort uh, ja, toch weer moet opletten. Want Reiger Boys blijft gevaarlijk. Er zijn wat wissels in de ploeg uh, aangebracht door het duo-regeer en Soenier. Want uh, zo is bijvoorbeeld uh, Nouval Barlani in de ploeg gekomen en ook Salim Vertu, de broer van. En uh, uh, daaruit is bijvoorbeeld Fries, want Otmane Vertu is nu de aanvoerder uh, bij SV Zandvoort. Uh, dus er is wel wat uh, gewisseld uh, in de ploeg. Uh, waarbij nu ook net een drinkpauze is uh, geweest. Uh, en er wordt nu een blessurebehandeling uh, toegestaan. Omdat een van de spelers van de Rijgenboys Boys op de grond ligt. En of dat ook uh, nu meteen uh, gaat gebeuren. En of er ook een verzorger het veld in uh, gaat stappen. Dat is nog even de vraag. Maar uh, volgens mij komt hij al overeind. De nummer 7 van, uh, van Rijgenboys. Boys uh, die ligt op de grond. Dat is die man ook weer met die moeilijk uits uh, uitspreekbare naam. Schwabiro Simito. Slink. Nou ja, toch knap hoe hij ja, dat elke dus, keer doet, hè? Klinkt ja. lekker, hoor. Uh, volgens mij iets uh, van Indonesische afkomst, dat is mijn vraag. Uh, maar hij is uh, degene die nu opgelapt is en uh, nu uh, een beetje hinkerpinkert uh, naar de kant uh, komt. Dus eigenlijk uh, komt een nieuwe speler en verse kracht in bij uh, uh, Reiger En die luistert naar de naam uh, Echtabi, Munir Echtabi. Uh, dat, uh, dat is uh, de vervanger. Want uh, ja, hij kan niet verder, die, uh, die speler. Uh, en uh, dus gaan wij uh, het laatste gedeelte van deze tweede helft beleven. Oh. Ja. Hoe lang hebben ze ja, nog te gaan, Jaap? Ja, dat vroeger ja, dan wilde. moet ik tussen de bomen door gaan kijken. En dan zie ik het bos niet meer. Maar ik denk, uh, wat zal het zijn? 25 minuten hoor ik van Hans. Oh. Dus. Nou, dan ga net, uh, gaan we het net niet redden tot aan 5 uur. Ja. Maar we gaan ons best doen, uh, Jaap. Oh, dus ja? nemen we jullie even voor vijf uur uh, nog mee. En als ze nee, wat. Uh, ja, heel even, Rot, want uh, er was nog een opgelegde kans uh, van uh, Rijgen Maar die werd door Bo uh, overgeschoten. Oké, okay, hmm. nou, die hebben ja, we nog even was meegenomen. Was gevaarlijk hoor, dus, uh, maar het, uh, het is allemaal goed gegaan. Gelukkig oh, maar. 3-2 op dit moment. En uh, mocht daar veranderingen komen, hoor. Want anders komen we even voor vijf uur nog bij jullie terug. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. En de beetje ook als hè, die uh, ook langs de zijlijn uh, staat, daar uh, bij uh, de wedstrijd. Zo doen we dat hier uh, bij ZFM. En uiteraard hebben we ook naast het voetbal heel veel lekkere muziek voor je op de radio. How, how can it be that Take <laughs> my Het was weer een uh, grote hit van uh, Level 42. You're the something about you. Het is tijd voor het uh, dier van de week. En deze week heeft Thomas uitgekozen Pelle als uh, dier. Ja, Pelle. Dat is een uh, mooie grote kater van 10 jaar. Hij is een enorme knuffelkond En zit graag bij je op schoot. Ook vindt Pelle het gezellig om gewoon een uh, beetje tegen je aan te kletsen. Uh, speels is hij zeker nog. Maar niet rond etenstijd. Kwestie van prioriteiten stellen erop. Dat weet jij ook wel. Hij speelt ook graag even buiten... Pelle heeft zoveel leuke, lieve en vriendelijke kanten, maar ook een kleine punt van aandacht. Katten vindt hij namelijk echt niet leuk. Ket Pelle is dus op zoek naar een katvrije buurt eigenlijk, Rob. Aha. Nou, is dat denk ik wel een lastig verhaal. Dat is een heel lastig verhaal. Hoeveel <laughs> is... katten zijn er wel in de ja, gehoord? Genoeg, e genoeg, denk ik. Heel veel. Het is voor hem rustiger en voor de buurtkatten ook leuker. Om met eh, eh, en met honden, dat kent hij, hij ook niet goed tegen, Rob. Nee, is het, nou, het wordt nee. moeilijk. Uh, ja, moeilijk dus, uh, ja, het is een hartstikke lief beestje, maar wel lastig met andere dieren. Oké, okay, okay. dus uh, ja, zit je in een dierloze omgeving, dan is uh, Pellet het uh, dier uh, voor jou. Perfect. Gewoon even kijken bij uh, Keesomstraat uh, nummer 5 hier in Zandvoort nieuw noord Want daar mocht Pellet dan niet uh, uiteindelijk, uh, de, uiteindelijk kandidaat worden zijn nog genoeg andere beesten die ook wachten daar op een uh, leuke baas ja. of baasin. Of ik zou zeggen, kijk even op dierentehuis-kennemerland.nl. Daar vind je het wel. Dank je wel. Ja. Oké, okay, nee, dat gaan we niet doen deze. Oh. Nee, nee, helemaal niet. Wacht even hoor. Zijn een of andere houseversie van de platen. Die willen we helemaal niet hebben. Dus uh, we kiezen even een andere plaat uit. En, nou, is wel iets heel anders, maar wel mooi. Hier is de Lighthouse Family. Thomas, er wacht weer een uh, leuke dier op een nieuw baasje in Zandvoort nieuw noord Wij kennen bij dieren thuis. Hè? Daar vind je pellen en andere leuke dieren die uh, wachten inderdaad op een nieuwe baas of uh, baasje. Misschien is het Fred wel. Als nou, nieuwe baas. Als je het niet erg vindt. Nou, als je het niet erg <laughs> vindt, uh, doe maar even niet. Doe maar even nee, niet. Nee, daar heb jij helemaal geen tijd voor volgens ja, mij. heb helemaal geen tijd voor. Veel te druk, te druk, me. druk. Dat, dat valt onder dierenmishandeling. Ja, nee, oké. Nou, dan doe nee, het in het in niet, in uh, doen we het niet, Fred. Nou, ja, Ik heb wel vernomen dat je een mooie tuin hebt. Ja. ja, nou wel. <laughs> maar dan hou ik het bij insecten. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, welkom Fred. Ja, Vanuit de, de tuin weer op de radio. Ja. En uh, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Nou ja, de gast is al aangeschoven aan tafel. Uh, Kelsey Verbrugge. En uh, hij heeft een nieuwe single met jou alleen. En daar gaan we eventjes dadelijk uitgebreid over hebben. En natuurlijk ook wat, wat eerdere nummers die hij uitgebracht heeft. Uh, we gaan nog eventjes uh, tussentijds bellen met uh, Wimmy Bauma over zijn nieuwe single uh, Als een, een leeuw in de kooi en Rick Nijman gaan we eventjes bellen over de nieuwe single Tijd dat ik nu leef ah oké okay. ja. nou ja weer een uh, vol programma ja, lekkere verzoekjes, lekker verzoekjes. hoe doen we dat? gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl en dan eventjes klikken op het balletje rechtsboven en dan kom je live in de studio bij Fritz. Ja, dan kom je. Ja, je mag ook live bij Fritz. 5730393. Dat kan ook. Ja, dat mag ook. Ja, dus uh, alle manieren kan je vanmiddag weer uh, je platen aanvragen. Ja, en ze mogen ook gewoon even naar boven lopen. Naar boven lopen. Ja. Als je in Zandvoort <laughs> bent, dan uh, loop je gewoon binnen. En dan ja, uh, niet en schrikken van plaatje, Fred. Ja. He, dan, uh, ja. Ja. Uh, schrik je rot, oh. dan dus zie je in één keer Fred in de studio. Uh. Ja, dat is uh, toch dat je zegt van nou, hoor. Ja, hoor even ja, oppassen gewoon. Uh. Frit, nou veel plezier uh, zo ja, dankjewel. En dan uh, ja, wij gaan ze dadelijk nog even één keer naar Duitschveld. Daar stond het. En staat er misschien nog 3-2 voor uh, SV Zandvoort. Het zou mooi zijn als we de wedstrijd vandaag tegen de Rijger Boys weer gaan winnen. Nou, dat horen ze dadelijk van uh, Hans Botman en uh, Jaap Koper. Die voor ons de wedstrijd daar volgen. De plaat die we nu voor je gedraaid is deze van Cici Penniston. Hier is finally. De wedstrijd op SP Zandvoort, op Duitsersveld, is nog in volle gang. En we gaan eens even kijken hoe het daar is, want volgens mij gebeurt er wel het een en ander, heren. Nou, er was net even sprake van dat er alweer één onderuit gegooid was. Voor dezelfde keer was het Jesse de Haan wel een van de langste spelers van het veld. Diezelfde Jesse de Haan staat inmiddels weer, want er mag een vrije trap genomen worden. Maar de scheidsrechter van dienst, ja, die fluit soms nog wel eens een beetje op appel, heb ik een beetje het idee. En vaak is het ook zo dat hij een halve tel te laat is met fluiten. En dan is het spel eigenlijk al nog een beetje in volle gang. En uh, wordt er een bijvoorbeeld een kans gecreëerd door welk ploeg dan ook, of het de Boys of SP's antwoord is? Maar dat uh, bevordert het, uh, het spelen met deze wedstrijd in ieder geval niet. Maar Jesse Daan mag die vrije trap nemen, maar die gaat hoog over. En die gaat eigenlijk uh, richting uh, de bocht uh, zonder naam. Na ja, bocht naam de Kuma bocht zonder naam, de bocht. Die kant gaat hij een beetje op. Dus dat is dat, heel uh, uitweg. Ja, ja, dat is inmiddels nu uh, uh, weer achterwege. Want uh, de keeper van... Uh, dat is die... weet uh, heet die ook alweer? Dus even kijken, want ik heb zo'n mooie wedstrijdformulier uh, verteld van... Dat is die Tim van der Huls, die mag uh, zich weer belasten met de uittrap. Maar uh, Rijgenboys Boys probeert er natuurlijk nog een spel uit uh, te halen. Maar of dat gaat lukken, want soms wordt SW Zandvoort wel echt een beetje achterin een beetje te schutteren. Uh, het, het, gaat, het gaat nog allemaal goed, maar uh, zo af en toe zitten we hier een beetje met samengeknepen billen als je SW Zandvoort uh, fan of supporter bent. Dat je dan op de tribune zit van, nou gaan we het ook wel redden met 3-2 over de strepen te trekken. ik, uh, staat uh, SP's antwoord nog steeds voor. Lange trap inmiddels meer door uh, Gio toen die opgevangen wordt door een van de verdedigers van uh, Rijger Boys. Uh, nu kijkt uh, Rico van den Burg waar uh, zijn directe tegenstander is. Dus maait hij die, die bal over de zijlijn. En uh, ja, die boy, ja, uh, wordt er nog een uh, vervangende bal uh, gevraagd. Die is inmiddels in het veld gekomen, want ja, die bal... Die ging weer uh, richting het echte sportpark, uh, sportpark Duintjesveld. Uh, dus naar de hockey, uh, te, de hockey die oh. erachter uh, liggen. Want uh, ja, uh, een uh, menig speler zou hier stinkend jaloers over zijn. Want uh, dan zou die bal uh, echt wel door twee palen heen zijn gegaan. Dat was wel hoog oh, ging niet. Maar inmiddels uh, mag Reiger weer beginnen aan een nieuwe aanval. Nu uh, zie ik even niks omdat er een vlag voor hangt. Uh ook een leuke woordgrap, hoe de vlaggen vooraan. hangen. Nou, op dit moment is het uh, nog altijd rijgenpoort die hier bezig is. Maar het wordt niet gefloten, nee, het wordt uh, sterker nog. Het is al voor het voordeel, uh, want... Uh, de, de, de was, uh, ja, die scheidrechter... Ja, het is, je moet al afwachten wel, wel, wel, welke kant die, uh, op uh, fluit. Maar Dat weet niet, je van, nooit. Een, uh, een moet hij straks met politiebegeleiding eraf? Wat zeg je? Moet hij straks met politiebegeleiding eraf? Ja, of die. Of die met, uh, terwijl, uh, die moet jij ook, Peter Smits nog uh, even wat, uh, wat zegt. Dus, uh, maar goed, uh, maar uh, nee, er wordt, er wordt nu uh, toch weer, uh, weer even een bezeurenbehandeling toegestaan. En uh, ik weet niet of het uh, wederom Jesse De Haan is, die, uh, die heeft uh, volgens mij een abonnement uh, in dat opzicht. Het zou wel kunnen dat hij daar voor de keer weer Ja, Nou ja, we moeten het hierbij laten. We gaan je afvlaggen. Ja? Ja, is het een zwart-wit geblokte vlag? Zwart-wit geblokte vlag. Nee, de wedstrijd duurt nog een paar minuten, maar wel heel spannend. Blijven we die voorsprong behouden of niet? Hè? Dus, uh, nou, ik vraag of uh, de collega uh, hierna, zometeen Fred, het uh, nog even door kan nemen. Als jij ons op de hoogte houdt, heel graag. Even met een appje of zo, dan komt het helemaal goed. Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, dankjewel Jaap. Dankjewel Jaap. De laatste plaats is voor Jaap. Gewoon even een lekkere disco klassieke. Van de Mary Jane Girls en In My House. Speciaal voor Jaap Koper. Die vandaag lekker verslag heeft gedaan van de wedstrijd. In plaats van Piet Pijper, die in Spanje zit. Zal dus de volgende wedstrijd wel weer zijn. Wij zeggen tot een andere keer. En bedankt voor het luisteren.